Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Vandaag vertrekken de laatste Britse evacuatievluchten uit Kabul. Nederland stopte afgelopen donderdag al met evacuaties in Afghanistan... maar de Britten gingen nog door. Nu komt er alsnog een eind aan. Volgens de Britten is het te gevaarlijk geworden... En er speelt meer mee, zegt correspondent Arjen van der Horst. Ja, de Britten zijn voor hun operatie erg afhankelijk van de Amerikanen. Die zijn al begonnen hun militairen op de luchthaven terug te trekken. Ja, en zonder Amerikaanse steun is het onmogelijk nog voor de Britten... om op veilige manier mensen te evacueren. De Amerikanen willen uiterlijk komende dinsdag vertrekken uit Afghanistan. Rond deze tijd begint in Amsterdam een demonstratie voor Afghanistan. De actievoerders roepen het kabinet op meer te doen voor alle Afghanen... die momenteel onveilig zijn... Ook in de rest van Europa en in Amerika wordt er vandaag geprotesteerd. In Reek in Brabant zijn drie jongens opgepakt voor homogeweld. Ze mishandelden een bezoeker van een ontmoetingsplaats voor mannen en werden op hete daad betrapt. In hun auto lagen een hoop wapens, onder meer een wapenstok, een pepperspray en een taser. En wie is meneer De Ruiter? Dat vraagt wegenwacht Roy uit Valkenburg zich af. Meneer De Ruiter was de mysterieuze allereerste wegenwacht in Zuid-Limburg. En het enige dat er is is zijn achternaam. We kennen nog niet zijn voornaam. Ik weet niet hoe lang dat hij in dienst is geweest. We weten helemaal niet wat van hem geworden is. Waar heeft hij gewoond? Waar kwam hij vandaan? Um, elke Wegenwacht maakt natuurlijk langs de weg van alles mee. Daar, daar, daar komen geweldige verhalen uit voort. We weten helemaal niks van hem, helaas. Voor het 75-jarig jubileum van de Wegenwacht... hoopt Roy meer te weten te komen over die eerste man. Heb ik het weer nog? De zon breekt op steeds meer plekken door. In het oosten heb je nog wel kans op een bui. Het is niet warmer dan 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg. In de regio Noord-Holland staan files op de a 1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naarden en het 1-NES. 6 kilometer file met ruim drie kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, er zijn twee rijstroken dicht. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam voor de aansluiting met De Ring een half uur vertraging door de werkzaamheden op de A9. De A4 van Amsterdam naar Den Haag, tussen in Nieuw -Venep en Zoeterwoude, een uur vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar voor Bevenwijk een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zou het gebeuren na 35 jaar? Weer de Grand Prix Formule 1 op Zandvoort. Nou, daar hebben we dus weer een extra jaartje op moeten wachten na die 35 jaar. En toen kwamen we na 36 jaar dat we finally de Grand Prix van Zandvoort hadden. 36 jaar. Nog vijf dagen te gaan, 23 uur, 52 minuten en 44 seconden, Albert-Jan. The final countdown. En, en, en dan gaat de race los uh, op het circuit van Zandvoort. Ja, Mooi, ja. nou, ho, ho, onder één voorwaarde. even, ik er ook nog even op terug. Allereerst even naar Spa-Franco-Champ... waar uh, uh, officieel om drie uur de kwalificatie zal beginnen voor de, voor de Formule 1-race. Morgen op uh, het prachtige circuit, een thuiscircuit voor uh, Max... Maar het kwam met bakken uit de hemel. Dus de samenvatting die we gepland hadden op kwart over vier pit report... die zal wellicht wat later uh, van start gaan. Want uh, ze, sta ze starten nu rond de klok van uh, kwart over drie. Dat is de planning. Dus er zit in ieder geval een kwartier vertraging in. Maar we houden u op de hoogte zodra ze weer rijden uh, over de stand van zaken. Al daar in spa franco -Chans. Waar we ook uh, aandacht aan gaan schenken is, ik, ik noem het al in Zandvoorts nieuws in het kort... Uh, het kan nog uh, afgelast worden, hè, de Formule 1. Want uh, maandag of dinsdag zal de rechtbank in Haarlem uh, uitsluitsel geven... Over, over het afgelopen donderdag uh, gehouden uh, rechtszaak tussen de milieubeweging... Mobilization for the Environment, MOB in het kort. Vertegenwoordigd door de advocaat Valentijn Wusten en de gedeputeerde staten... vertegenwoordigd door advocaat Hans Besselink. We willen u deze beide heren aan het woord laten... om te laten zien hoe de stand van zaken is... tussen deze twee partijen. En wat de, de, de rechter daarover gaat beslissen... dan wel maandag en dinsdag. Goed, daar gaan we... We gaan er even niet vanuit, uh, Albert-Jan. Wij zeker niet. Maar... Nee, nee, nee. Hoor en wederhoor. Dan kan u de luisteraar en de kijker zelf zijn mening daarop uh, loslaten... Wat we ook gaan doen is natuurlijk om half vier de evenementenagenda, in ieder geval wat highlights over dingen die in het dorp spelen en waar u mocht u in het dorp zijn, komend weekend, dan wel dit weekend al uh, van kan, kan gaan genieten, zeker gaan bekijken. De, de zandstructuren, dat lukt al niet meer, want die zijn inmiddels uh, verdwenen. Vast. We hebben de cararts daarvoor. De cararts daarvoor door. Daarover straks natuurlijk tijdens de evenementenagenda meer aandacht. Tien over half vier herhalen we uh, het interview wat een van de ondernemers in de Haltestraat, met name Ron Brouwer van Café Lauval en Hardy gaat doen tijdens de Formule 1... om u een indruk te geven waar de ondernemers mee bezig zijn. Tien over half vier zullen we dat uh, interview herhalen wat Ron Brouwer had... met onze presentator van Goedemorgen Zandvoort, Roy Dongen van Hedenmorgen. En verder kijken we bij Ellen en Irma Paap, want dat zijn twee Zandvoortse zussen... En die hebben hun voortuin, die hebben de oude de trapkar van opa van Zolder gehaald. Die ze allang weg wilden gooien, maar ja, toch maar weer in ere hebben hersteld. En daar hebben onze collega's van NHTV een bijdrage over gemaakt. Ook die willen wij u niet onthouden. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dankjewel, je Albert-Jan. En ondertussen hebben we ook goed nieuws voor Liam. Want het medicijn wat hij nodig heeft vanwege zijn ziekte... Zij. Zij, dat, dat geld, dat is helemaal voor elkaar en dat is bij elkaar gekregen. Heel groot bedrag hadden we het over, hè? weet jij het nog? Ja. Nou, In ieder geval ontzettend veel geld. En door alle acties die er geweest zijn. En uiteindelijk een, een donatie die gedaan is, is het bedrag bij elkaar gekomen. En ja, goed nieuws voor Liam uit Zandvoort hier. En dat op deze zaterdag. Altijd komen, ze kan me zo zien staan. Ze roept wacht op mij vanavond. Het is tijd weg te gaan. Ik had nooit iets beters dan zo'n. Laat me niet met spijt vervuld. en als ik haar dan ophaal, zit ze naast me en ze zwijgt, ik krijg.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 En ik vrijer dan de rest. En dat is bluff. Joh, de, de single zaterdag op deze zaterdagmiddag. En uiteraard voor de herhaling aankomende maandag tussen 2 en 5 uur. Dan is het uh, zo rond kwart over 3 op de maandagmiddag. En dan zeggen we ook een goede middag. En eens even kijken welke mop uh, Albert Jan gaat vertellen. Goed, uh, ik zei het al uh, ook, uh, tijdens het Nieuws in het kort. Aanstaande maandag of dinsdag zal de rechtbank in Haarlem besluiten of de Formule 1 in Zandvoort definitief door kan gaan. Milieubeweging mobilisation for the Environment, MOB in het kort, deed afgelopen de donderdag een laatste poging om de komst van de Formule 1 te dwarsbomen. Gezien de eerdere rechtszaken tussen milieuorganisaties in de provincie Noord-Holland en het circuit lijkt het zijn eerder op groen dan op rood te staan. Maar goed, maandag of dinsdag doet de rechter uitspraak in de zaak die afgelopen donderdag uh, uh, werd gehouden in Haarlem. En Valentijn Wusten is de advocaat die de MOB... de Mobilisation for the Environment vertegenwoordigt. En de tegenpartij, of de andere partij, dat zijn de gedeputeerde staten... want die hebben de vergunning afgegeven. Die werd vertegenwoordigd door Hans Besselink. Dus we laten eerst even de heer Valentijn Wusten aan het woord... wat hij er van die zitting dacht tegen de Formule 1 was, ineens kwam u met een voorstel voor de Formule 1, dat moet u even uitleggen. Ja, ik kan me voorstellen dat dat een beetje verrassend is, maar je moet ook improviseren vanwege de korte termijn. Ja. Uh, wat was wat, uw voorstel? Uh, het voorstel was, laat eventueel wel de Formule 1 race doorgaan, maar dan zonder publiek en zonder de overige activiteiten. En de, het idee van, die, uh, van deze handreiking, want dat is het, het is een handreiking, we proberen praktisch een oplossing te vinden... is het voorkomen van nog weer een hele lading stikstof op ja. de Kenner -Marduiden. Waarom uh, doet u die handreiking nu op het laatste moment? Uh, omdat ik ook wel snap dat de rechter uh, een uh, uitweg zoekt waarbij uh, uh, iedereen uh, toch in ieder geval uh, enigszins aan zijn trekken komt... Ja, de rechter laat desgewenst ook weten, laat het partijen openlijk blijken dat het een lastige kwestie vindt. Maar waar hij in een zeer korte tijd een besluit over zou moeten nemen. Aan de ene kant snapt hij de zorgen om het stikstofuitstoot. En aan de andere kant begrijpt hij ook goed de consequenties als het evenement op het laatste moment zou worden afgeblazen. Hier de reactie van de advocaat van de gedeputeerde staten. Dat weten we, maar wat denk ik vooral van belang is, is dat er al eerder vergunningen zijn verleend. Al in 1997 en nog eerder vergunningen zijn verleend voor het circuit, inclusief Formule 1 races. Die vonden weliswaar in die periode niet plaats, maar ze mochten wel plaatsvinden. En uh, het geeft dus bestaande rechten. En de nieuwe vergunning verandert daar eigenlijk helemaal niets aan. Als, t, als de rechter nu zou gaan schorsen, dat zou betekenen uh, dat de, de nieuwe vergunning niet, niet geldt. Maar ik heb in de zitting aangegeven dat er dan nog steeds ook de oude vergunningen zijn. Ja, en met die oude vergunningen zou je gewoon een Formule 1 race kunnen organiseren. Ja. Nou, dat was het uh, verhaal nou, inderdaad het is... van uh, NH-nieuws... In die eventjes de beide advocaten aan het woord uh, lieten uh, Albert-Jan. Uh, Albert en ook die uh, Valentijn uh, Wusten uh, die in één keer uh, zegt van... nou, de race mag wel doorgaan, maar dan uh, zonder uh, publiek. Want het is uh, beter uh, voor uh, uh, de stikstofuitstoot, hè, dat die dan uh, minder uh, gaat worden. Want daar draait het allemaal om. Wat ik me trouwens van de week uh, afvroeg uh, over dat verhaal... nou krijg je uh, over dat stikstofverhaal... Uh, Nederland is de grootste exporteur uh, trouwens van uh, alle bloemen en uh, planten ter uh, wereld. En nou uh, schijnt dat slecht te zijn voor de bloemetjes en de plantjes en, uh, en de bijtjes en de dingetjes. Maar uh, Nederland staat nog steeds op uh, nummer 1 als uh, exporteur uh, in uh, de gehele wereld. Dus zo slecht zou het toch niet zijn met de stikstof uh, hier in Nederland, als een moment. Ik, ik heb uh, van de week een mooi verhaal. Nee, klopt. Maar ik hoorde van de week een mooi verhaal over een uh, grote plaats in China. Die stoot zoveel CO2 uit als heel Nederland in een jaar. Dus ik zou zeggen, als je dan echt structureel er echt iets aan wil doen, dan moet je naar China toe. Ja, wat kolenmijnen, die hebben er nu. Op China is momenteel vijf kolenmijnen. En er komen nog een aantal kolenmijnen bij. Dus nog meer, nog meer uitstoot. Dus China heeft er helemaal scheid aan, wat, uh, wat wij allemaal proberen uh, binnen, binnen, binnen de normen te halen. Dus wat dat betreft in andere landen zijn ze, zijn ze langer niet zo ver als dat wij al zijn. Nee, Duitsland gaat bijvoorbeeld over op aardgas om, om zeg maar, voor, beter voor, met het milieu om te gaan. En wij stoppen daarmee. Dat is ook een heel, heel apart verhaal. En dat verhaal van China is ook heel erg duidelijk, Albert-Jan. Want uh, uh, ja, ze zeggen wel, hè, deze organisaties zeggen wel, begin bij jezelf. Ja. Dan volgt de rest ook wel. Mm -hmm. Nou ja, dream on, ja. zullen we maar zeggen. <laughs> ja. Dus dat is ook het hele verhaal. Nederland uh, wil weer... Uh, ik zeg altijd het braafste jongetje van de klas zijn.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 Het is toch wel een heel erg uh, apart gevoel hè? dat uh, de race uh, zo dichtbij komt uh, hier uh, in, uh, in Zandvoort. Echt een, een spannend gevoel. En je merkt het aan de hele sfeer uh, in het uh, dorp uh, ook. En ook uh, bij ons uh, op de radio uiteraard. Ik heb allemaal zwart-witte uh, vlaggetjes uh, meegenomen. Over Jan, viel het je op of uh, niet? Nou, het is mij niet ontgaan. Dus, nee, uh, nee, nee, nee. <laughs> een hele tas vol met, uh, met je die maal... kringen. Heb jij zo'n groot balkon? <laughs> ja. Oh, Oké, okay. nou. Dus nee, dus, uh, de... nou, ga ze allemaal aan het uh, balkon hangen. Dat Doe doen we lekker mee. En de oranje vlaggen mogen natuurlijk uh, ook weer uit de kast uh, komen, uh, zullen we maar zeggen. Making Your Mind Up, dat was inderdaad de single van Bugs Fish. Hoe is het daar in Spa? Ja, spa, als ik aan Spa denk, denk ik aan water. Ja. He, dat, dat flesje water, rood en blauw Spa heb je. Maar Spa ook op de baan daar? Ja, dat klopt. Het is een redelijke, redelijk opdrogende baan. Maar af en toe zijn er natuurlijk wel plekken die nog spek zijn. Ik bedoel, de bandenkeuze. de ene rijdt op intermediates en de andere op full wets. Dus de, wat dat betreft zijn ze er ook nog niet allemaal uit. We zitten nog steeds in Q1 met ruim 6, een kleine 7 minuten te gaan. En uh, ja, op dit moment uh, Russell uh, de snelste, gevolgd door teamgenoot Latifi. En op de derde plek Ocon, Norris, 5 Verstappen. Uh, die rijdt op de Intermediates trouwens. Uh, dus er valt helemaal niks over te zeggen. Want uh, ja, naarmate de baan opdroogt, wordt hij natuurlijk ook steeds sneller en sneller. Lewis Hamilton momenteel uh, in de pits. Uh, die gaat van full wedge naar... Uh, Intermediate, klopt. Uh, dus die gaat die denkt ook van nou, dat moet nu kunnen. Uh, dus uh, we zijn nog volop bezig met Q1. Momenteel in de gevarenzone. Ric Ricciardo, Maxpien, Sains, Raikkonen en Schumacher. Uh, wij houden nu op de hoogte. Wij komen daarop terug. Ja, je ziet uh, dat uh, de top op dit moment in de Q1 uh, allemaal op uh, intermediates uh, rijden. Dus uh, ja. vandaar ook de keuze van uh, Lewis Hamilton om daarover. Uh... Of daarnaar over te gaan. En dat zal ook voor uh, max's stappen gaan uh, gelden. Met nog uh, iets meer dan vijf minuten te gaan. We houden het voor je in de gaten. Zandvoort op zaterdag met nu Centafold. Een geweldige single uit de jaren 80. Volt hoorde je en Dick Taylor. Van de week is hier in de bus gevallen een speciale Sandvoort Beyond-krant. Behalve bij jou. Behalve, nou ja, hij zat gewoon in de Sandvoorts-krant natuurlijk. Ja. Dus, uh, en die heb ik meegenomen voor jou. Dus uh, nou. ik zal hem hier uh, waarschijnlijk ook hebben. Maar uh, ja, via Sandvoort Beyond konden ondernemers en. Uh, Inwoners En iedereen die dat wilde, activiteiten aangeven zo uh, rond de Dutch GP. En dat zijn er heel wat geworden, Albert-Jan. Ja, laten we even met een, een beginnen die niet uh, in, de, in het krantje staat, maar die wel de aandacht verdient. Wat in de Agatha-kerk dan voor is tot en met 12 september de expositie die Upside van Down te bewonderen. Kunstenaar Ronald van der Meijen, die met het down syndroom is geboren, laat daar zijn mooiste schilderijen zien. En dat is heel mooi. Die zijn hele mooie schilderijen, echt de moeite waard. Nou, dan gaan we richting uh, Zandvoort-Biond, want in het Zandvoorts Museum uh, staat natuurlijk ook uh, voor, voor een groot deel in het teken van uh, de autosport. En met name een, uh, een, uh, de over, een, een expositie over de racecarrière van voormalig autocureur en Zandvoorter Jan Lammers. Van kleine uh, autootjes tot, uh, tot volledige mooie foto's en uh, alles over zijn uh, racecarrière tot nu toe. En als je niet op het echte circuit kan rijden... dan kunnen kinderen van tot 12 jaar dat wel op het Badhuisplein. Want op die raceweg kunnen kinderen tot en met 12 jaar... in een elektrische karts in een rondje rijden. En de, de, de meer geoefende racefanaten... zijn de komende tijd natuurlijk ervaren... hoe het is om een Formule 1 coureur te zijn. Want tot half september kan het publiek... namelijk in het HDMZ Museum Zandvoort... virtueel racen over het circuit van Zandvoort. En dit terwijl de echte circuit uit, uiteraard voor iedereen gesloten is... En het wordt klaargemaakt voor de Dutch Grand Prix. En dan hebben we natuurlijk ook nog pub-exposities pub pub in het raadhuis, voormalige raadhuis. En die is op vrijdag, zaterdag en zondag te bekijken. Meer informatie daarover kunt u vinden op de website www.zandvoortsmuseum.nl. www.zandvoortsmuseum.nl Nou, dan ga ik even naar de krant van de Zandvoort Beyond Beach for Racing. ZandvoortBeyond.nl. daar staat het allemaal in. Uh, Uitgevoerige uh, uh, uh, bijdragers van diverse activiteiten. En dat zijn er nogal wat. Die op en rond de Formule 1 uh, voor u. Uh, die vlag gaat, die wordt hier trouwens ook opgehangen. Je hebt mazzel dat een klein vlaggetje is trouwens. Uh, waar kun even, uh, ik noem maar willekeurig een paar op. Uh, bijvoorbeeld uh, de car art. Een wandel vanaf de boulevard naar het raadhuis of andersom. En bewonder de objecten en installaties met een heel eigen interpretatie van onze heilige koe. Laat je vervoeren door originele kunstobjecten van Car Art... tijdens en voor het raceweekend. Car Art is een tentoonstelling van kunst rond auto's... met een knipoog en soms een beeldend commentaar... op de komende Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix. De tentoonstelling bestaat uit auto artefacten, tweedimensionaal... en ruimtelijk werk van diverse hedendaagse kunstenaars. Iedere dag vrij toegankelijk en de kunstroute is te bezoeken tot en met 12 september. Nou, de dat, is één grote lange, dat wordt één grote lange uh, pitsstraat. Uh, daar kom ik zo meteen nog even op terug. Dan hebben we natuurlijk uh, de Carbine voor Kids, daar heb ik het al over gehad. Hinkstap springen is ook leuk uh, wanneer, je voor het, even hoor, wanneer je voor het laatst een hinkstap sprong zou uh, Hoe gaaf zou het zijn als je deze techniek op een hinkelbaan in de vorm van het circuit nog mag beoefenen? Het kan ook op het Badhuisplein. De baan bestaat tevens uit meerdere spelletjes voor de kids. Dus vertier alom, breng binnenkort een bezoek... of dit weekend of binnenkort een bezoek aan deze Henkelbaan. Samen met de kids en speel mee. En uiteraard de hinkelbaan iedere dag gratis toegankelijk. Ook een uitgebreide plattegrond van wat waar te doen is in het dorp. Uh, dan gaan we door. Uh, bijvoorbeeld bij Rabbel kan je het snelste menu van Zandvoort krijgen. Je kan natuurlijk naar de escape, uh, uh, naar escape room... En uh, Race Planet Zandvoort is natuurlijk ook, uh, geeft ook achter de présence. Kaashuis Tromp, uh, de kaas met een Formule 1 twist, pole position. De winkel voor fans van de autosport. En uh, je, je kan ook een Zenza yoga doen, pitstop yoga noemen ze dat. Seaside Sports, Blowkarten. En Kiros Zandvoort heeft slapen met een Grand Prix beleving. Te veel om op te noemen. Uh, Café Lal en Hardy komen straks uh, na de tweet tweetelplaten uh, op terug. Want daar is de Heineken Pitstraat borrelarrangement om als maar een voorbeelden, wat voorbeelden te noemen. Meer informatie kunt u natuurlijk vinden op onze ZFM-app of we gaan anders naar zandvoortbeyond.nl. Zandvoortbeyond.nl. Zandvoort barst van de evenementen. Nou, dat is uh, mooi om te horen. We zijn er helemaal klaar voor. Uh, de countdown uh, die gaan we uiteraard nog geregeld uh, vandaag doen in dit uh, radioprogramma. Goed krantje wat we gekregen hebben via de Zandvoortse krant en de organisatie van uh, Zandvoort Beyond met alle activiteiten daarin. Dus uh, wees zuinig op dat uh, exemplarum. Hou hem, hou hem bij de hand. Dan weet je wat je de komende dagen allemaal kunt gaan doen hier in uh, Zandvoort. Nou, ik zit met al die vlaggen opgescheept. Uh, uh, ik probeer ze hier uh, ergens neer te zetten, maar ze vallen steeds om en, uh, en zo. Ik denk dat ik een rot tape uh, nodig heb. Heb jij die uh, bij je? Ik heb kant? geen tape bij me. Geen tape bij je? Nou ja, ja dan moeten we maar. even oplossing daarvoor gaan vinden. Wil je trouwens nog in het reuzenrad, Albert-Jan? Uh, <laughs> nee, ik hoef er niet in. Als je op uh, 50 meter hoogte wil genieten van het uh, uitzicht... ...wat je dan ook op het circuit hebt... ...dan uh, hebben wij uh, nog een uh, paar kaarten liggen. Een paar, uh, paar toegangskaarten en we gaan ze weggeven. Dat zijn er twee dus? Gewoon een twee ja. of misschien drie. Dus uh, liefhebbers van, uh, van die kaarten... als je in Zandvoort woont je kan uh, langskomen in de studio... we hebben nog een paar kaarten. Bel even naar de studio op 5730393. 0393 ben je de eerste... dan uh, ben je nou ja, sowieso uh, maximaal twee kaarten per persoon uh, uiteraard. Maar uh, andere mensen zijn ook welkom. Dus 023 57 Voor de kaarten voor het uh, Reuzenrad. Dan kan je gratis uh, genieten van uh, ja, dat geweldige spektakel in het Reuzenrad. Want het is mooi. Hier is de eerste all band. The Scripts. Do, I've done down every road. I've run just trying to find someone. But I did it all for nothing. Look for the fire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 You're someone I can't be without I will stop and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 You're not just someone you. I can live with You're someone I can't live without with. You're not just someone Zo kreeg je op de zaterdagmiddag en de maandagmiddag voor de herhaling... gewoon twee hits achter elkaar. Als eerste de nieuwe single van de Ierse band The Script... en I Won It All, gevolgd door Cold Hearts. Uiteraard op basis van de oude single Sacrifice van Elton John. Inderdaad, Elton John en Dua Lipa was dat. Een leuke plaat van dit moment. Nou Leuk is het ook in Spa, want ja, hoe is je met de baan daar? Die is je al een beetje droog geworden? Al, hij, hij wordt met het rondje sneller. Dus er zijn de Q2 is begonnen, luisteraars en kijkers. Uh, met ze rijden nog wel op Inter's, zie ik. Uh, Inter's, ja, die groene, hè? Ja. He? Die groene. En, uh, uh, hoe heet het, de, de Lewis Hamilton en uh, Bottas gingen met, andere, met intermediates de baan uh, op. Maar die uh, kwamen na één rondje alweer binnen. Uh, om uh, inderdaad die groene banden eronder te zetten. Nu, uh, Max en uh, Perez reden al op die groene, dus die hebben geen pitstop hoeven te maken. Ja, die anderen zijn de wets dan, uh, zeg maar. Ja, dus klopt. die hebben ze gewisseld. Klopt. Uh, dus... Maar voorlopig Norris de snelste, verstappen op twee. Je kan, als je er naar kijkt verandert het al. Die baan droogt dus op, wat ik al zei. Dus het wordt steeds sneller. Derde Russel, vier vettel. Peres nu naar drie. Het is uh, ja, een komen en gaan van uh, nieuwe, nieuwe, snellere tijden op de Groene Band. We houden u op de hoogte. Ja, en dan luister je maandagmiddag... en dan denk je van, ik weet het al lang. Ja, ja. Waarom gaan jullie dat weer vertellen? <laughs> nou ja, bij deze, het is nu uh, zaterdag live. Dus uh, we gaan over, uh, ik wou zeggen... we gaan naar de kroeg, uh, albert -Jan. Ja, goed idee. Uh, bedoel, we hebben het altijd tijdens de evenementagenda... Gehad over alle diversi de diversiteit van de, van de activiteiten... die georganiseerd worden... rondom uh, het Formule 1-gebeuren. Zo ook uh, de uh, Heineken-Pitsstraat in de Haltestraat. En daar, daar is Ron Brouwer, de uitbater, samen met zijn zoon van café Laubel en Hardy. En die was vanmorgen te gasten bij Goedemorgen Zandvoort. Onze collega Roy Dongen praatte met Ron Brouwer over wat hij tijdens de Formule 1 voor zijn gasten gaat organiseren. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, iedereen wordt een beetje nerveus. Het uh, begint een beetje eraan te komen nu. Hè? Nog een weekje en dan uh, is het, uh, gaat het los. Ja, Formule 1 koorts.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 Uh, nou, uh, maar uh, vertel eens verder. Uh, zijn alle andere horecaondernemers ook uh, uh, er helemaal klaar voor? Ja, we hebben, we hebben de van de week uh, zijn we bij elkaar gekomen, hebben we een beetje de puntjes op die gezet en uh, ja, iedereen heeft er heel veel zin in. Alleen ja, we, we, we, we zijn heel benieuwd uh, hoe druk het gaat worden. Het is natuurlijk ja. dus, afwachten, heel Het hele dorp is afgesloten en uh, ja, hopen dat er een hoop mensen vanuit het circuit uh, toch het dorp in gaan. De, de Sanford Beyond uh, heeft uh, het leuk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 Ja, als je dat gezellig op kan doen in de Altstraat, is dat niet verkeerd, natuurlijk. Ja, dat wil ik net zeggen. En nee, maar jullie doen geen eten, toch? Jullie hebben geen keuken? Nou, wij, normaal hebben wij uh, tapas... maar uh, wij doen dit weekend dat niet. Wij uh, doen wel uh, broodjebal, broodjeworst... Uh, bitter garnituur, dat soort dingen. Dus uh, er we is wel wat te snikken, zeg maar. <laughs> ja, ja, je hoeft op een lege wagen... Uh, ja, bedoel ik, als je drinkt moet je ook wat kunnen eten. Dat, uh... dat, dat is waar. Maar ja, de mensen kunnen in de, <laughs> de straat gewoon uh, lekker een, een lunch nemen... en bij jou op het komen en dan om vier uur weer aan de witte ballen. Dat is het mooiste, toch? Of niet? Ja, ja. wat mij betreft klinkt het uh, heel erg goed. Ja, ja. Het, het weer moet ook een beetje meezitten natuurlijk... maar uh, ah, ja. anders kruipen we gewoon naar binnen en dan uh, maken we daar gezellig. Tuurlijk. Een uh, kunnen we ook nog meenemen als het niet te koud is. <laughs> ja, precies. En, nou, dat is ook zo. En dan een uh, uh, uh, andere vraag. Personeel. Want als, jullie zijn zo lang open, vier dagen van tien tot tien...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 Ja, zeker. En, <laughs> Wij ook. En dan komen natuurlijk uh, uit journalistiek oogpunt ook even een kijkje nemen, dat begrijp ik. Je. je bent van harte welkom, hoor. Ja. <laughs> dankjewel, Ron. Hey, heel veel succes met de voorbereiding en, uh, ja, en een heel mooie Formule 1. Ja, jullie ook. Uh, iedereen een uh, heel leuk weekend gewenst in Zandvoort. Uh, we maken er wat moois van. Oké, okay, dankjewel. Zo is dat, uh, Ronna. Nou, vanmorgen was hij uh, te gast inderdaad bij. Uh, Collega Roy Dongen bij Goedemorgen Zandvoort. Uh, nou, het wordt een uh, mooi weekend, mooi Formule 1 weekend hier in uh, Zandvoort. We hebben de zin in. Nou, de vlaggen die beginnen ook een beetje te hangen nu uh, in de studio. Als je meekijkt, www.zfm-live.nl. Kan je ze zien, dus even kijken en dan... Uh, ja, wij zijn er bijna, bijna, bijna klaar voor. Het aftellen is toch echt begonnen, Albert-Jan. En uh, ja, dat geldt eigenlijk voor meerdere mensen in Zandvoort... als ik dat uh, filmpje ook zie. Klopt, want Ellen en Irma Paap uit zijn twee Zandvoortse zussen... die speciaal voor de race een oude zeepkist van Stel hebben gehaald. Uh, de kist was ooit door hun vader gemaakt, die drie jaar geleden overleed. De rode zeepkist is nog gebruikt voor de zeepkistenrace in 2006 in het dorp. Maar sindsdien stond deze opgeslagen in een loods. Onze collega's van NHTV maakten er daar de volgende korte reportage over. Het is zo Nu de Formule 1 voor de deur staat, wordt Zandvoort in een feestelijk jasje gestoken. Zo hebben de zussen Irma en Ellen Paap een oude zeepkist van stal gehaald. Nou, we zijn de zeepkist die mijn vader heeft gemaakt en gebruikt dus in 2006, die is in de zeepkistenrace. Die zijn we nu in de tuin aan het zetten ter voorbereiding op de Grand Prix. Deze hing altijd nog op de zolder in zijn loods. En dat iedereen ook altijd zei: joh, wat moeten we met dat ding? Moet dat weg? En zei: hij, nee, als er ooit een keer Grand Prix wordt, dan gaan we hem neerzetten. Zo gezegd, zo gedaan. Het huis aan de Lorenstraat staat er feestelijk bij. Evenals het centrum van Zandvoort. Ja, wij zagen allemaal leuke uh, versiering voor de uh, dingen. Oh, de Formule 1. Oh ja, formule 1, ja, ja. Nou, al de auto's op de dingen, de, op de boulevard. Voor de rest gaan ze hard versieren. Dus ze zijn bezig. We hebben nog een week. We zijn eigenlijk net begonnen, maar het gaat vrij rap. Hoeveel meter moeten jullie? En ruim anderhalve kilometer. Anderhalve kilometer aan vlaggetjes. Ja, dat klopt. En dat is niet het enige. Ook is er een car art route in het dorp met verschillende kunstobjecten die in het teken staan van auto's. Nu staat er hier eentje al in de, in de haltestraat te pronken. Er staat er eentje in het staat er een object klaar. Er staat er een beeld van Annemarie Sibrandi bestaande uit 200 wedstrijdbekers gewonnen door een autocoureur hier in Zandvoort. Het zal de bezoekers de komende week niet ontgaan dat Zandvoort klaar is voor de Formule 1. En de Paap hopen dat hun voorbeeld doet volgen. We hopen natuurlijk wel dat als mensen dit zien, dat ze misschien ook uh, gaan uitpakken. Want dat zou wel leuk zijn natuurlijk. Ja, wel mooi gedaan door uh, Ellen en Irma uh, Paap. Uh, inderdaad, uh, zeg maar, die auto weer uh, uit de kast gehaald en in de voortuin gezet uh, aan de Lorenzstraat. Uh, Verder het hele dorp uh, wordt uh, versierd uh, met uh, oranje vlaggetjes, zwart-wit geblokte vlaggen. Net ja. als uh, in, de, in de studio. En dan uh, mensen worden geïnterviewd op straat door onze collega's van uh, NH Nieuws voor de dingers. Ja, nee, volop. Actie. Voor de dingers, weet je wel. Ja, <laughs> voor, de, voor dingers. de dingers. En uh, ja, wat zijn dat allemaal voor dingers? Oh, uh, ja, uh, uh, dus, uh, dat zijn Formule 1-auto's. Ja, ja. Oh. nou ja, die ene auto van Carhartt die valt wel echt op hoor. Aan het uh, begin van de Altestraat ik weet niet of je al... Daar wil ook bijna iedereen aan voelen aan het glas wat, ja. uh, wat op die auto zit. Klopt. is echt heel erg speciaal. Hij staat bij het uh, raadhuis. Bij de ingang van het uh, pop-up uh, museum. Uh, wat ook uh, zeker uh, meer dan het bezoeken waard is. Daar staat die auto van uh, Car Art. Verder hebben we de bekers natuurlijk van uh, de autocoureur Ron Verzeilbergen. Die... Uh, staat uh, daar uh, bij, bij de kerk, bij het Kerkplein. Uh, daar kan je ook van genieten. En de anderen die op uh, Car art uh, of uh, die in deze Car Arts uh, route staan... met name ook op de boulevard. staan er ook nog een uh, aantal. Nou, tot zover uh, dit uh, verhaal over de Grand Prix. Aftellen is begonnen, Albert-Jan. En uh, ja, we de Ron Brouwer. En er mag natuurlijk helemaal niet gedanst worden. Maar wij gaan wel uh, de hele nacht door, hoor. Dance the night away.